Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De grootste terreurdreiging in Nederland komt van het jihadisme. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Het gaat dan om een paar honderd radicale moslims in Nederland. In dezelfde analyse maakt de NCTV zich ook zorgen over complottheorieën. Het gevaarlijke van deze complottheorieën is natuurlijk dat, dat brede afnemen van vertrouwen sluipenderwijs leidt tot eigenlijk steeds minder vertrouwen in instituties en langzamerhand een soort betonrot in ons, in ons democratisch fundament. Complotten worden steeds extremer en kunnen geweld uitlokken. Het Eindhoven's Dagblad heeft zijn Twitter-account weer terug. Vlak voor het einde van Ajax PSV-gisteren werd het account gekaapt. Er kwamen tweets op te staan als like als PSV opgeheven moet worden. Begin vanavond kreeg de krant het account weer terug van de hackers met de het was gezellig. In Utrecht zijn studenten deze week een tijdelijke radiozender begonnen. In de stad staat een mobiele studio waar ze uitzendingen maken voor een goed doel. En mannen, ik denk dat het dan echt tijd is dat wij gaan beginnen. Vijf dagen lang, tot vrijdagmiddag, hebben jullie hier zitten. Ik wil jullie ontzettend veel succes wensen. En dan gaan we Dankjewel. gewoon Dankjewel. opsluiten in de container. Ze zamelen geld in voor kinderen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Door het personeelstekort bij de NS wordt het voor mensen met een beperking lastig om het OV te pakken. Er is namelijk minder personeel beschikbaar die mensen in een rolstoel in en uit de trein kunnen helpen. Daar weet Jeannette, die zelf ook in een rolstoel zit, alles van. Voor mijn gevoel is het altijd een soort van kansspel. Want één je boekt dan zo'n assistentie. Dan hoop je dat die komt opdagen. En dan hoop je als je dan eenmaal in de trein zit, dat als je op bestemming aangekomen bent, dat je eruit geholpen wordt. Want als daar dan weer niemand staat, wat dus regelmatig voorkomt... Ja, dan kun je de trein niet uit. Ja, dat maakt haar behoorlijk boos. Als je gehandicapt bent, word je gewoon eigenlijk aan de ene kant verwacht mee te kunnen doen en te kunnen participeren. Maar ik merk wel dat op heel veel levensgebieden het eigenlijk bijna onmogelijk wordt gemaakt om zonder gedoe te participeren. De NS heeft toegegeven dat er veel te weinig assistenten zijn, maar heeft niet snel een oplossing. Het weer vanavond en vannacht steeds minder regen. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen af en toe zon. Het blijft zo goed als droog en het wordt 17 graden.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 The Dark. Ja, goedenavond mede metalheads. Mijn naam is Marcel Verkuik en jullie luisteren alweer naar de 53ste aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. 9 uur, jullie weten het weer. Zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten, behandel ik elke week een ander thema en heb ik met enige regelmaat een mede metal fan te gast. Zo ook vanavond. Mijn laatste gast is alweer even geleden. Dat was Marduk fan Ben van Rode. Dus werd het weer hoog tijd voor een nieuwe gast. Vanavond heb ik Brian Vossen te gast, die zijn muzieksmaak met ons komt delen. Welkom Brian, leuk dat je er bent. Zeker leuk. Zeker. Yes, ja. We gaan uh, zoals, beginnen, zoals altijd beginnen natuurlijk met een korte introductie van jou Brian. Dus uh, vertel eens even wat over jezelf. Ja, ik ben uh, Brian Vossen, ik uh, kom oorspronkelijk uit Zandvoort. Ik woon nu al een tijdje op mezelf in uh, meiden, helaas, omdat in Zandvoort geen uh, ja, huis beschikbaar was. Oké, okay, ja, moeilijk. Maar uh, ja. verder ben ik een regelmatig vrienden, familie uh, wonen hier. Oké. Okay. En... Uh, ja, verder ben ik ICT'er. Ik ben beheerder bij een trapliftenfabriek in Heergewaard. Okay. En daar ja, breng ik de hele dag door en kan ik veel teweeg brengen in de ICT daar. Okay. Veel veranderingen. En doe je dat werk al lang? Ja, al vanaf het begin eigenlijk. nu, en nu sinds begin dit jaar bij de trapliftenfabriek. Oké, okay. nou interessant. En, en, um, je hebt een, volledige, of een geweldige lijst voor klassiekers ingezonden voor vanavond. Waarvoor dank. Uh, nou, ik heb er al helemaal zin in om alles voor je te gaan draaien. Uh, en natuurlijk ook voor de luisteraars. We begonnen deze uitzending met twee nummers van de videogame Doom. Je bent dus ook een game-liefhebber, begrijp ik hieruit. Zeker, zeker. Ja, en het spelletje komt uit 2016, zie ik hier. En de soundtrack was voor mij volledig onbekend. Mm -hmm. Maar van waar deze keus? Ja, het is gewoon... Ja, je bent dat spel aan het spelen en dit komt voorbij. Ja. Ja, Toen zag dus je, dit inderdaad toch vet. Een, een schietspel, je bent monsters aan het neerhalen en dan komt dit voorbij. Ja, dan raak je gewoon in die flow en dan... Ja. Past dus heel een goed. Lekkere muziek inderdaad, wat uh, bij het spel past, ja, zeker. zeker. Dus, <laughs> dus, ik heb, heb dat toen uh, gehoord en ja, is blijven hangen eigenlijk. Ja, nee, ik kende de, de muzikant ook eigenlijk helemaal niet. Uh, het gaat om een Mick Gordon, maar uh, heb jij daar wel eens van gehoord? Dat Nee, jij ook verder, verder van, niet. niet Oké, okay, maar ja, goed, uh, dat is ook niet uh, heel erg belangrijk. Uh, maar goed, uh, je leert nog eens wat bij zo natuurlijk met, uh, zeker. <laughs> met deze muziek. Ik uh, ken ook lang niet alles. Uh, je had mij jouw lekkere lijst natuurlijk doorgestuurd. En uh, jullie met de vrije keuze de volgorde te bepalen. Dus daar heb ik mee naar uitgelezen. Uh, de volgende plaat die ik voor je gedraai, is dat ik al eens in de voorgaande uitzending gedraaid. En is natuurlijk geen, uh, is een ongekende metal klassieker. Judas Priest in dit geval. Met Painkiller, gaan we zo horen. Uh, vertel eens, wat heb je met dit nummer? Wat, hoe ben je zo uh, tot dit nummer gekomen? In ja, aanraking? Eigenlijk geen idee. Maar ja, gewoon gehoord een keer en ja. Het blijft dus blijf me ook blijven hangen, ja. Vanwege ja. de snelheid, denk ik, en de strakke gitaariffs Ja, weet je, en dan is het vaak... Uh, luister je dit soort muziek of, of, of albums of uh, playlists op Spotify... en dan is dit er eentje die ik dan vaak niet skip... en andere dan op een gegeven moment denk ik, nou ja, die skip ik. En dan ga je die niet... Op een gegeven moment ga je dan, ja, oh ja dit skip ik niet... ga ik aan mijn eigen lijst toevoegen. Ja. En zo ja, blijft dat. Uh, ja, Spotify die heeft natuurlijk ook vaak uh, van uh, ja, voorgestelde nummers... en dan denk je, oh, interessant, even luisteren. Precies, en, uh, maar ook da daarvoor al, ja, kende ik het al... Maar, ja. Aan, hoe ben je zo in de metal gerold? Nou ja, een beetje, beetje toch met de, met de familie. Uh, ja je, uh, ouders uh, voornamelijk? Of ja, niet, niet per se de metal, maar wel gewoon de muziek altijd. Ja. Uh, altijd naar geluisterd, altijd ja, mee bezig geweest. En, ja. Maar dit, ja, dit is niet mijn enige muziek. Ik ben heel breed in, uh, in muziek. Okay. Ik ben laatst in Mysteryland geweest en dan sta ik bij, uh, bij Q-Dance de hele tijd. En dat is ook vet. Het ja. is dus een beetje smaak alle thuis. Ja, het nou ja, is altijd lekker om je muziek uh, te Verbreden Kijk, in ieder geval. Met je, met je moed mee, zeg maar. Ja. keer dat je. Even. Ja, precies wat uh, in je stemming. Uh, kreeg, precies, zeg maar. Ja. Oké, okay, nou, we gaan hem uh, lekker draaien nu voor je Judas Priest. Dus met uh, Penkel komt hij? ...van Judas Priest kwam er nog zo'n lekkere klassieker voorbij. Van AC/DC Met Hell's Bells. Een toffe plaat. Eigenlijk is alles wat ze maken gewoon erg lekker. Je had er nog één van ze uitgekozen. Brian, die we later vanavond ook nog voorbij horen komen. Zeker niet de minste van ze. Je houdt wel van old school hard rock en metal, geloof ik. Ja? Zeker, zeker. Ja, dat merk ik aan jouw keuze. En hoe, nou ja, ik had al eerder gevraagd hoe je van deze muziek bent gaan Nou, jou, dus zei je... Um, was je vader vroeger ook uh, een beetje van de stevige muziek of minder? Ja, nee. Ja, het is een beetje toch uh, dat ik dat wel gehoord heb op de achtergrond en zo. Uh. En wat luistert, hij, uh, of wat luistert hij nog steeds? Ook van alles. Ook uit. van alles, ja. ja. Maar heb je de metal echt van hem of heb je de metal zelf een beetje ontdekt, zeg maar? Nou, toch misschien een beetje meer van mezelf, inderdaad. Uh, ja. Dan ben je zo van, uh, En je bent nog steeds ontdekkende? Zeker, ja. Ik zeg, het is heel breed bij mij de muziek, maar ja. er komt nog steeds leuke dingen uit aan alle kanten. Ja, precies. Ik ontdekt het. ook uh, tijdens mijn programma nog wel muziek dat je leuk vindt. Ja, uh, zeker. Af en toe. Uh, dat, dat je ik wel eens van, oh ja, oh ja, even kijken. Dat, en dan heb je later natuurlijk de playlist. Ik, oh ja, die moet ik even, even in de Spotify-lijst zetten. Precies, even <laughs> bij mij eventjes opslaan. <laughs> ja, ja, precies. En uh, is er nog een specifieke band waar je heel veel naar luistert of waar je echt een groot fan van bent? Nou ja, ik zie je in een Metallica t-shirt zitten, dus ik ga ervan uit dat Metallica ook een van je favoriete bands is. Dat is een beetje de, de grootste voor mij, ja. Toch wel, ja. ja. En, en, en verder? Ja, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Dat is ook weer een, ja. een hele grote voor mij. Oké. Okay. Mijn, uh, mijn twee katten zijn ook vernoemd naar uh, Axel Rose. Ja? Oh, we lachen. Ja. <laughs> Die heeten Axel en Rose. <laughs> ja, want ik kwam toen twee katten en uh, ja, mannetje, vrouwtje. En toen was het van, ja, wat voor naam? En toen begon ik eerst bij Metallica. Ja. ja ik ja, wat is daar mogelijk ook voor? Een meisjesnaam, ja, ja. precies niet echt uh, veel of nee. niet echt. <laughs> nee, Rose is wel een uh, meisjesnaam in dit geval natuurlijk. Dat anders ja. is het dus gewoon Roos geworden in de, ja. en, uh, en Axel wel op zijn Nederlandse. We staan in het Engels, maar. Ja. Je zegt het gewoon in het Nederlands. Ah, het zijn stoere naam in ieder geval. Nou ja, mijn, mijn kat heet Dino. Benoemd naar de gitarist van Fear Factory. En Dino dus, <laughs> hebben We Hebben allemaal een beetje ja, nee. van de metal afgeleid, afge, zeg maar. Zeker. En uh, we vinden maar drie nummers van Guns N' Roses uh, in jouw lijst terug. Um, volgens mij had je daar ook nog wel meer nummers van in willen zetten, of niet? Zeker. Ongetwijfeld, ja. Maar dat valt voor meerdere. Hè? Ja, precies. Ja, meerdere mensen. Ja. <laughs> nou ja, wie weet kun je nog een keertje terugkomen om een. Uh, een hele uitzending te maken over Guns N' Roses muziek. Of met uh, allemaal nummers van ze. Dat zou wel leuk zijn om erover te de praten. Idee. ja, Een ideetje voor de toekomst. Wellicht. Um, nou, de eerste die ik van Guns N' Roses ga draaien is Welcome to the Jungle. Van hun geweldige debuutalbum Appetite for Destruction. Uit 1987. Zelf ook helemaal grijs gedraaid. Is dit ook jouw favoriet van het album? Ik ben niet zo in de wetende welke nummers in welke album zitten. Oh, Oké. Okay. Nee, maar... Dat heb je dan weer snel met uh, Spotify misschien. Ja. <laughs> nou ja, ook ja. En, ja. Ja, inderdaad. Ik heb niet. Ik heb de digitale muziek. Daar ben ik mee opgegroeid ja. zeg maar. Dus inderdaad ja. niet. Ik heb niet een album gekocht. En nee, niet. Het dat video. hele album vind, Dit vind ik het vetste album. Nee, het is bij mij echt meer nummertjes. Ja. Nummertjes. Oké. Okay. Nou goed. Is dus in ieder geval uh, Welcome to the Jungle. Altijd goed. Oh. Happy with life in here Ja, dat was natuurlijk Metallica met One. Nog zo'n geweldige plaat. Waar je geen genoeg van kunt krijgen. En nog altijd helemaal op los kunt gaan. Zeven minuten lang genieten dus met One. Snap dat je deze plaat in de, de lijst gezet hebt, Brian. Helemaal goed. Metallica, altijd geweldig. Zeker. Eén van jouw favoriete bands, zei je al eerder. Um, um, gezien de aantal nummers die ook in de lijst staan. Um, heb je ze ook wel eens live gezien, Metallica? Zeker. zeker. Ja, hè? wanneer, waar? Uh, 2019. 2009, dat was nog de, niet zo lang geleden. Tweede datum op dit shirt. Oké. Okay. Die heb ik daar ook gekocht toen. Ik heb even niet de achterkant van je shirt bekeken, maar uh, waar traden ze op in uh, Amsterdam. Amsterdam? Ja, uh, Arena, denk ik. Nee, even. Uh, ja, Siggo. Siggo. Uh. Oh, oké. Okay. Nou, dat had ik niet verwacht. Nou, ik had ze destijds in uh, Arena gezien. Ja. Uh, wel heel lang geleden. Ik weet nog niet eens meer wanneer precies precies <laughs> was. Maar dat is wel een jaar of uh, zes geleden, zijn, denk ik. Maar erg vet altijd om ze leeg te zien. Zeg, ja, dat was top. Wat uh, niet teleurstellend is. Nou ja, ik kan er bijna niks van herinneren, want het gaat zo snel. Ja, time flies. Hè? Zeker. Ja, ja. Net zoals vanavond het gaat ook heel oh, snel voorbij. Zeker. zeker. <laughs> we hebben er alweer uh, ruim een half uur op zitten. We gaan alweer uh, richting uh, het einde van de eerste uur. Maar we hebben nog twintig minuten, dus we kunnen nog even voort. Kom nog genoeg. En heb je verder nog andere bands uh, live gezien uit jouw lijstje? Of uh, met elkaar de enige heavy metal band die je live gezien hebt in je leven? Ja, eigenlijk wel. In ieder geval zeker wat op hier op de lijst staat, ja. Oké. Okay. En nog wensen mens van bands die je nog graag live zou willen zien, ja, nou, geen idee welke. Uh, maar even 1, 2, 3 weet je niet. Kansas nee. Roses niet. Misschien wel, misschien niet. Ja, ik twijfel nou, een de, beetje de, daarover. We ja, hadden het inderdaad al even over gehad. Ja, de systeem is natuurlijk niet meer uh, optimaal en uh, ja. Dat ook, is voor mij wel een beetje het, het ding. Inderdaad, dan maakt ja. het voor mij iets anders en dan. Ja, nou, ja. Ben ik bang dat ik het minder geniet van dan, Precies, dat het dan opzet. toch een teleurstelling zal zijn. En uh, gezien, de prijzen die je tegenwoordig betaalt voor een ticket. Ja. Dan weet je natuurlijk wel dat ze uh, goed ja. zijn, natuurlijk. Ja. ja, en uh, Iron Maiden, uh, heb je daar al iets mee ook, of dat ook niet? Nee, wat minder. Minder ja. het is niet helemaal jouw ding, dus het nee, ook niet als... op je lijst vanavond. Dus uh, vandaar dat ik dat precies dacht. Is ja. nou ja, het enige wat verder wat dan wel een keer zou willen zien is Ramstein bijvoorbeeld, ja. gewoon ook om de, de, de, de precies met de show. Inderdaad, wat ja. die... Uh, Gasten neerzetten. Dus dat lijkt me ook onwijs vet, uh, inderdaad. Ja, het staat bij mij ook nog op het lijstje. Nog, nog nooit live mogen zien, jammer genoeg. Maar uh, ze traden wel op binnenkort geloof ik. Uh Volgend jaar in Groningen, als Stopken. ik mij niet vergis. Maar, forgive me, I'm wrong. Maar volgens mij komen ze wel uh, weer naar Nederland toe. Dus ik weet niet of het uitverkocht is. Maar. Uh, als we maar even kijken. Dan gaan we eens eventjes kijken, inderdaad. Dat is wel een kans natuurlijk. Ja, Zeker, Groningen nee. is natuurlijk niet helemaal naast de deur. Maar goed. Uh, nou ja, volgende band, uh, helaas kunnen wij nooit meer in de originele line-up uh, zien. Want de geboeders Abbott, uh, beter bekend als Duimberg, Darrell en Vinnie Paul zijn helaas niet meer onder ons. Ik heb het natuurlijk over de band Pantera, die jij uh, hebt gekozen. Mm -hmm. En het nummer Walk. Dus uh, ook een uh, erg goede keuze. Volg je Pantera lang Nee, ik had eigenlijk een beetje voor door uh, Guitar Hero vroeger. Oké. Okay. wat ja, ja, zat daarin en het was, ook, en was wel uh, uh, ja. een van de hardere daar. Het was wel lijst en daardoor is hij eigenlijk bij hangen. Oké, okay, ja. Zo leer je ook inderdaad de uh, band kennen van een videogame natuurlijk. Uh, guitar Zeker. Hero, uh, wel bekend. Uh, heel, heel veel is onder... daar uh, ja. bij hangen. Ja, dat snap ik, ja. Uh, nou ja, zo zo. Uh, Vulgar Display of Power is uh, veruit het beste album. Uh, vind ik zelf. Maar dat weet jij denk ik niet. Want je bent niet zo bekend <laughs> met albums. Dus. Nee. <laughs> nou ja, we gaan hem lekker draaien voor je. Walk dus. Deze is natuurlijk al wat ouder, maar blijft lekker. Die Purple natuurlijk, met uh, Smoke on the Water, een klassieker. Het ideale nummer voor de beginnende gitarist ook. Want uh, met deze simpele riff, riffs begint het natuurlijk allemaal. Ik heb het zelf ook uh, allemaal geleerd uh, toen ik gitaar leerde spelen dan. Mm -hmm. En dan begon ik natuurlijk met Smoke on the Water te leren op, uh, <laughs> op mijn gitaartje, op mijn basgitaar eigenlijk, de basritmes. Uh, uh, heb jij ook nog, uh, speel jij nog een instrument of? Ooit iets gespeeld? Nee, ja. Helemaal niks. Het eerste erbij was gitaar. Ja. ja, het spelletje. <laughs> maar ja, ik ah. heb getwijfeld soms van ga ik het doen of niet. En mijn broodje had ook een keer een gitaar. En Tiktok, maar ik denk nee, ik red het niet. Nee, het is te ingewikkeld. Uh, ja. De uh, akkoorden en zo. En, en ja. ook meer het geduld ervoor hebben om inderdaad hier te beginnen. En dan, dat wil je spelen. Ja. Alleen, ik wil dan te snel dit spelen. En dan, ja, doe je dat toch niet. Dus dan, nee. Dat is niet dat is helemaal niet leuk. Uh, <laughs> niet helemaal uh, voor je weggelegd. Dus, uh, nee. Nee. Maar als je dan een instrument zou uit mogen kiezen wat je zou willen bespelen, wat zou je dan kiezen? Toch wat liefst gitaar. Toch wel gitaar, ja. ja, ja. Toch wel met, ja wat meest van kan genieten ik ook qua geluid uh, in Gitares de guitarist en zo uh, in de muziek. Ja, zeker ik ook hoor. Ja. Gitaar solos en, ook, uh, en dat soort dingen. Drums over het algemeen ook wel lekker uh, vindt om te doen. Uh, gewoon lekker afreageren, weet je wel. en het is ook wel knap altijd wat die drummers presteren tears beats en zo en, nou, jongen, dat gaat allemaal zo snel als een uh, mitrailleur uh, salvo's vaak uh, vooral in het snellere uh, metal uh. is dat ongekend ja, als je een, dat kunt nou, wow als dat je echt dat als de ziet te denken van ja dat is inderdaad gewoon uh, een hele dag sporten uh, ja jongen, echt die een paar gasten die hoeven echt niet naar de sportschool <laughs> <laughs> Ja, gitaar spelen trouwens ook want dat is ook uh, behoorlijk uh, ja, heftig zeker ja Stressvol lijkt me. Maar goed, euh, ja, ik heb ooit een blauwe maandag basgitaar geleerd. Dus het uh, stelt natuurlijk niks voor vergeleken met de echte gitaar. Dus, uh, uh, maar ja, je houdt ook uh, van een lekker potje grunge. Uh, zag ik uh, in de lijst. Uh, want je hebt de moeder van alle grunge bands met hun grootste hit uitgekozen. Smells Like Teen Spirit natuurlijk van Nirvana. Die ik zo ga draaien voor jullie. Uh, betekent Nirvana nog iets persoonlijk voor je qua muziek? Heb dat nog een speciale betekenis? Of heb je dat ook leren kennen tijdens een videogame of? heeft dat nog... Ja, ook, ook, ook wel een beetje Guitar Hero weer. Ja. Nou, inderdaad, ja. En, en, en vroeger veel met, de, met een vriend van me wel uh, geluisterd. En, ja. Ja. In de, Was dit er toch wel een beetje... Ja. Of dan uh, veel hij, luisterde. Ja. Zeker hij. Dus dan, ja. Door hem uh, ben, dus ben ik ook, het wat, wat meer gaan luisteren. Hè? En inderdaad, ja, het, het zijn gewoon geweldige nummers. Zeker weten. Ja. Helaas ook uh, niet meer mogelijk om live te zien. naar uh, De nieuwe band van uh, Dave Grohl, de drummer natuurlijk van de Foo Fighters. Uh, die uh, toert nog wel regelmatig met zijn band. Live gezien? Nee, denk ik niet. Dat nee, ja, uh, was natuurlijk uh, met Telke de enige. Nou, dan uh, gaan we er uh, lekker in knallen. En dan zijn we zo weer terug uh, met uh, nog meer muziek in het tweede uur. Maar eerst dus uh, Nirvana met Smells Like Teen Spirit. Van hun beste album natuurlijk ooit gemaakt. Nevermind, 1991. Yes.